van Eck met het NOS journaal. In Amsterdam gaat de GGD voorlopig geen contacten van besmette personen meer bellen. Door het grote aantal besmettingen in de regio zijn er niet genoeg werknemers beschikbaar om de bron- en contactonderzoeken volledig uit te voeren. Alleen mensen die in de risicogroep vallen worden nog gebeld. Amsterdam is samen met Rotterdam de regio met de meeste besmettingen. Ook in Rotterdam beginnen de grenzen van het contactonderzoek in zicht te komen. Het bronnencontactonderzoek wordt gezien als een van de belangrijkste middelen om het coronavirus onder controle te houden. Het vliegverkeer op Eindhoven Airport wordt rond deze tijd weer opgestart. Door personeelstekort bij de militaire luchtverkeersleiding kon er de hele ochtend niet worden gevlogen vanaf Eindhoven. Volgens een woordvoerder van Defensie had vanochtend zich iemand ziek gemeld. Zeker 15 vluchten konden niet vertrekken, waardoor 1400 passagiers vertraging opliepen. De verwachting is dat rond 4 uur vanmiddag alles weer via schema verloopt. De samenwerkende hulporganisaties hebben Giro 555 geopend... voor de slachtoffers van de explosie in Beirut. Door de zware explosie van dinsdag is een groot deel van de Libanese hoofdstad verwoest. Er zijn zo'n 150 doden geteld en 5000 inwoners raakten gewond. De autoriteiten gaan ervan uit dat de dodental verder zal oplopen. De Merwedebrug bij Gorkum gaat vanmiddag om 5 uur dicht vanwege de hitte. Rijkswaterstaat gaat dan het be beweegbare deel van het brug brugdek een centimeter inkorten, zodat die door de warmte niet klem komt te zitten. Ook wordt de brug, net als veel andere bruggen in het land, gekoeld met water. In het hele land, behalve op de Waddeneilanden, geldt code geel vanwege de hitte. De verwachting is dat het zeer warme weer tot volgende week donderdag aanhoudt. Het weer, de zon schijnt dus volop vandaag met 30 tot 35 graden. Wordt het tropisch warm. Later vanmiddag is aan de kust een verkoelende zeewind mogelijk. Vanavond blijft het nog lang warm. Vanaf ligt de temperatuur rond de 18 graden. Ook morgen veel zon en dan wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. In Noord-Holland zijn de wegen naar Bloemendaal en Zandvoort aan Zee inmiddels afgesloten voor het autoverkeer. Verder staan er lange files op de A7 richting Noord-Holland, bij den Oever 4 kilometer, kost je een kwartier extra. Op de A10, de ringweg Amsterdam, daar staat voor knooppunt de Nieuwe Meer, 6 kilometer, kost je 10 minuten. En voor de boot naar Texel is de wachttijd inmiddels opgelopen tot drie kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo, yo con un recrujir de almidón y tú serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni mi peinetón ni mi pasador. Dicen que no se estilan no, oh no, ni mi medallón ni tu cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor. Al trotecito lento recorremos el paseo. Salutas, tocando el ara de tu sombrero, mejor. Y yo agito con donaire mi pañuelo. Nos estila. Ya sé que nos estila. Que te pongas para cenar jazmines en el ojal. de. de. Parece un juego pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Nos espera en nuestro cochero frente a la iglesia mayor, a troquecito lento recorremos el paseo.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 Parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Ja, nogmaals eventjes een uh, mededeling van Huishoudelijke Aard. Goedemiddag, dit is Lunchroom. Ik ben Marja en Pim Goof gaat achter de, de knoppen. Uh, de toegangswegen tot Zandvoort zijn voor alle strandbezoekers afgesloten... Het is druk in Bloemendaal en Zandvoort en Zee. En uh, de parkeerplaatsen zijn inmiddels vol. En de toegangswegen zijn dus voor strandbezoekers uh, gesloten. Enkel bestemmingsverkeer wordt nog doorgelaten. We hopen dat er snel weer strandbezoek per auto mogelijk is. Houden we de social media van de gemeente in de gaten voor de actuele situatie. Please tell us why You had to hide away for so long So where Why did we go wrong? Mr. Blue Sky Please, Please tell us why You had to hide away Tell us why 10 graden in de nacht, min temperaturen geen neerslag verwacht. verwachten. Lief morgen een ijsprek. 10 graden er ook de uit. Morgen ook 32 tot 33 graden in de nacht 19 graden. Zondag 32 graden in de nacht 20 graden. Maandag weer rond 31 graden. En in de nacht 21 graden. Dinsdag ging dat voor het weer in de avond de regen. Het was een vierde gebeurtenis die de komende dagen blijft schitterend buren. Zie het dan zacht voort. Oké, okay. wat gaan we vandaag doen? Ik ga het nog eventjes hebben over de nieuwe maatregelen die uh, Rutte gisteravond heeft uh, um, afgesproken. Uh, we gaan even uh, kijken hoe het in Beirut is. En mm, dat gaan we zo'n beetje doen...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 ik ben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 Je Met RS2 van het uh, Eurovisie Zongfestival. En daarvoor hadden we uh, Enrico Iglesias. de zoon van, <laughs> is dat. <laughs> uh, gisteravond was er natuurlijk de persconferentie uh, van uh, premier Mark Rutte en minister Hugo de Jong op televisie over de corona en de, uh, en de, uh, en de extra regels. Uh, de belangrijkste dingen wil ik er even uitleggen. Uh, wat ze dus zeiden is... mensen houden zich niet goed aan de regels. Steeds meer mensen krijgen corona. Daarom gelden nu de volgende regels zijn erbij gekomen. In de onderwijs. Voor het nieuwe schooljaar begint zijn er veel activiteiten. Bijvoorbeeld een kennismaking met de school, universiteit, studentenvereniging. Uh, dit moet allemaal online gaan gebeuren. Dus alle kennismakingen gaan online is het toch nodig om informatie te geven aan een groep dan mag het samenkomen alleen in kleine groepen. Studentenverenigingen mogen geen bijeenkomsten organiseren. Dus geen ontgroening, jammer voor vindicat. Studieverenigingen en uh, studentenverenigingen mogen geen bijeenkomsten organiseren. Als Wat zeg je? Mogen een bijeenkomst organiseren als dit echt nodig is. Een bijeenkomst is dan voor een kleine groep studenten. En de bijeenkomst duurt tot uiterlijk 10 uur, s avonds En de bijeenkomst is zonder alcohol. En voor de horeca. En dat is zeker voor Zandvoort natuurlijk van toepassing. Voor cafés en restaurants gelden ook de aangepaste regels. De regels gelden voor binnen en buiten. Het aantal bezoekers maakt niet uit. U moet reserveren. U krijgt een zitplaats aan een tafel of aan de bar. Uw aankomst krijgt u vragen over uw gezondheid. Bijvoorbeeld, heeft u koorts of bent u verkouden? U geeft uw naam en telefoonnummer op. Wordt iemand ziek in het restaurant of café is geweest... dan belt de GGD u op op dat moment. Uh, ik heb net iemand gesproken van, uh, van de, van toen ik hier naartoe liep van de horeca. En die zei van ja... Hoe willen ze dat regelen? Dat is bij mij allemaal te vaag. Daar kon ik ook wel wat, mee uh, kon ik wat bij begrijpen. Op Schiphol. Dus op Schiphol laten reizigers zich, zich bij aankomst testen op corona. Deze reizigers komen uit landen waar veel coronabesmettingen zijn. De reizigers krijgen een dringende advies om thuis te blijven in quarantaine. Na zeven dagen worden ze weer getest. Reizigers die zich niet laten testen... moeten twee weken thuis in quarantaine. Uh, ik, ik, ik zag in Duitsland... is het testen ook verplicht, min of meer. Als je het niet doet in Duitsland... krijg je een boete van 25.000 euro. Dus eigenlijk een verplichting... Maatregelen in uw omgeving. In uw woonplaats kunnen extra maatregelen gelden. Bijvoorbeeld aanpassingen aan openingstijden van cafés... of sluiting van een winkelcentrum. Ook kunnen activiteiten met veel mensen worden gestopt. Bijvoorbeeld voetbalwedstrijden. Verder niet te vergeten. Blijf thuis met klachten. Laat u testen. Houd anderhalve meter afstand van iedereen. Ook de bezoekers thuis. Blijf weg van drukke plekken. Was vaak uw handen. En dat zijn de nieuwe maatregelen. Wim, hou jij je aan de maatregelen eigenlijk? Ik hou wel behoorlijk aan de maatregelen. Ja, ja, ik heb weer mijn handen gewassen. Ik hou afstand. Dus, uh, ja, ja. ja. ja nou, ik merk wel dat het bij mij iets verslapt is als mijn zoon langskomt. En dan ja. spring ik. <laughs> dan dan, dan, dan uh, is het wel uh, wat minder. Maar voor de rest doe ik mijn best. Zullen we weer muziek? Ja. Of cabaret, hè? Zad? Ja. ja. Sombreros, José. Sombreros. José is vandaag naar de markt geweest. Kijk maar. Hij heeft een boodschappentas met lekkers. We zijn benieuwd wat José allemaal gekocht heeft. Que de bascos? Zijn jullie benieuwd wat er in mijn mandje zit? Que de bascos? Zijn jullie benieuwd wat er in mijn mandje zit? Ja, José. Laat maar zien wat er allemaal in je mandje zit. Een appel. Een peer. Een pak wc-papier. Een pak wc-papier. Een peer. Een appel. Wat heb je in je hand, José? Onze papas. Een appel. Onze papas. Een appel. Onze papas. Een appel. Appapas. Appel. Wat heb je nu in je hand, José? Ones peperas. Een peer. Ones peperas. Een peer. Ones peperas. Een peer. Peperas. Peer. Wat heb je tot slot in je hand, José? Ones paquetes papoeres papiras. Een pak wc-papier. Ones paquetes papoeres papiras. Een pak wc-papier. papieras. Een pak wc-papier. Papores wc papieras. Wc-papier. José heeft drie artikelen gekocht. Een pak wc-papier, een peer, een appel. We gaan nu twee dingen vasthouden. Een pak wc-papier en een appel. Wat heb je nu in je hand, José? papas en Een appel en een pak toiletpapier. We gaan nu een appel en een peer vasthouden. Wat heb je nu in je hand, José? Ones papas en ones pageres papores papiras. Ja, nee José, je hebt nu een peer en een pak toiletpapier vast. Leg dat pak toiletpapier eens weg en pak die appel eens. Je zou een appel en een peer vasthouden. Ones papas en ones pageres papores papiras. De paquetes, papures, paperas is wegleggen, José, en pak die peros is. Peperos. ones paperas en unes paquetes papuras. Nee, José. Een appel en een peer. Pak de, pak de appel en doe de paperas. Put de paperas away. Peperos? Hij snapt het niet. Un, a papos. A papas en unes paquetes papuras. Nee, José. A papas en peperos niet de papieren. Papيروس. Eh, eh unos apereros, en eh, unos peperos en unos peperos, en unos paquetes papures, papures of unos apapos, en eh, unos paquetes papures of unos apapas, unos peperos. Of unos pepieros. En je... unos apapos. Paquetes papuras. Jose, wat heb je nu in je hand? Niets. Goed, Jose staat met lege handen. Volgende week is José bij de drogist geweest. En wat houd je dan in je mandje? Unes papas, unes paperas, en unes paquetes papuras paperas. Nee, dat heb je nu uit je mandje gehaald. Volgende week ben je bij de drogist geweest. Si. Sí. Ciao. Ik posteer een Sinds 1 juni kan iedereen met, met klachten zich laten testen. Het telefoonnummer uh, is een landelijk nummer om je te laten testen. Dat is 0800-1202. 0800-1202. Daar kan je dus aanvragen of je getest uh, wil worden. En, uh, er is in Haarlem bij het sportcentrum Kennemer. Uh, dat is langs de, de, de, de rotondeweg in, uh, in Haarlem. En daar is zo'n uh, teststraat. Even kijken, wat hadden we nog meer? Uh, ja, over, uh, over Beirut wou ik het nog even hebben. Uh, in Beirut is de, de, daar lag dus een vrachtschip al sinds 2013... met nitraat, uh, amino, am, amino-nitraat. En... Die schip was er al vaak voor gewaarschuwd van... jongens, dat gaat niet goed. Die ligt er al sinds 2013 als een vrachtschip. Die kwam vanuit Georgië en die moest naar Mozambique. Maar de Russische eigenaar en had geen geld genoeg om het Suezkanaal te betalen. En vandaar dat die in Beirut lag. En er zat zo'n 2750 ton aan aminonitraat in. Het is een grondstof die gebruikt wordt als kunstmest. Maar ook al voor het maken van bommen... een explotieve bedrijf in Mozambique... heeft volgens de bemanning de lading besteld. En dit was gewoon een, een drijvende bom dus. Uh, doordat die brand uitbrak en daardoor die aminonitraat uh, opwarmde... is die explosie gebeurd. En... Uh, die Russische zakenman, ja, wie er nu schuldig is en geen idee. Dat weet de bevolking ook niet. En die vraagt om een internationaal onderzoek. Ja. Ja. Baby, I like your style. your ways, front way back way, you know that I don't play. The streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, O T O T, there's never much love when we go O -T. I pray I make it back in one piece. I pray, I pray, and that's why I need wonders. Got an E in my hand. One more time for I go. Higher powers taking a hold on me. I need wonders. See it in my hand One more time before I go Higher power's taking a hold of me Baby, I like your style Strength and guidance All that I'm wishing for my friends Nobody makes it from my hands I had to bust up the silence You know you gotta stick by me Soon as you see the text, reply me. I don't want to spend time fighting. Como tú te amas, yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Como tú te amas, yo no sé.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 Tu cuerpo y carita, piel morena, lo que no necesita. Mirando una chica tan bonita, pregunta por qué anda tan solita. Vendale ahí ahí, moviendo todo eso pa mí. No importa el hombre ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura que, oye, Óyeme ahí ahí, mami, vamos a darle. Rumbeando y bebiendo a la vez, tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. Time for I go, higher power's taking a whole. I need one day to contigo, hasta el amanecer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 lo que siento me olvidé Zo veel verwachtingen ik nooit niet meer wat ik wil. niet wil. over de boot met de aminionitraat. Uh, de MV Roeses, die dus in 2013 een tussenstop maakt... in de haven van Beirut. Uh, er is er voldoende, geen voldoende geld voor het Suezkanaal door te komen. Uh, en om extra inkomsten te zorgen moet de crew in haar, uh, van haar baas... in Rusland, in Libanon, extra ladingen zoeken. Dat lukt niet. En Eenmaal in de haven komt de inspectie ook nog eens een keer langs. Zij vinden het schip niet zijn waardig en keuren het af. Op last van de autoriteiten mag de MV Roses dus, dus niet verder varen. De eigenaar van het schip heeft de hoop op goede doortocht allang opgegeven. Hij stopt vervolgens in de, de crew in 2013... met betalen van de rekeningen en de salarissen. Telefoontjes worden genegeerd. De bemanning afkomstig uit Rusland en Oekraïne blijft achter. Een deel van hen mag niet van boord. De juiste papieren ontbreken en de rekeningen moeten betaald worden. De bemanningen zitten vast op een drijvende bom. Pas na een, een juridische zaak mogen de bemanningsleden uiteindelijk vertrekken. Het schip en de explosieve lading die blijven achter in het hartje van Beirut. En in 2014 wordt besloten om de lading aminonitraat voorlopig te stallen in een van de pakhuizen. Daarna begint het pas echt getrouwd. Niemand wil de verantwoordelijk voor verantwoordelijkheid over de gevaarlijke stoffen. De leiding van de Libanese douane vraagt in 2014 en 2017 per brief zeker zes keer om hulp. Uit openbare de de, uh, documenten blijkt dat ze meerdere keren opgeroepen hebben tot een directe verplaatsing van de gevaarlijke stoffen. In 2017 schrijft de douanedirecteur Badr Haddar... Uh, nogmaals over het extreme gevaar van de opslag veroorzaakt. Maar de antwoord van de autoriteiten is... een dringende zaak blijft uit. Ja, en zo is het dus fout gegaan. En fout op fout op fout op fout. Tot een enorme explosie. Met heel veel doden en gewonden. Triest. Déjame que te cuente Limeia, déjame que te diga la gloria del ensueño que boca la memoria del viejo puente el Río y la Laveda. Déjame que te cuente Limeña. Ahora que aún verdura. Ahora que aún se mezclen en un sueño el viejo puente, el río y la alameda. Jardines en el pelo y rosas en la cara. Hay rosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba el puente a la alameda. Menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Te cogía la risa de la brisa del río, al viento, la lanzada del puente a la alameda. Deja de que te cuente limeña, ay, deja que te diga morena, mi sentimiento. A ver si así despiertas del suelo. Cuyo que entretiene morena y sentimiento aspira de la lisura queda la flor de canela adorna con jardines matizando su moro de nuevo el puente engalana la la que el río acompasa. ...por la pereza... ...y recuerda que... jardines en el pelo... ...y rosas en la cara... ...jairosa caminaba la flor... ...de la, de la camela... ...derraba lisura ...y a su paso dejaba... ...aroma de mistura... ...que en el pecho llevaba... de puente a la lameda, Viega por la terena que se estremece a ritmo de sus caderas recogía la risa de la brisa del río al viento la lanza De cielo, de la montagne, para el rio, y el valle, para mi pueblo, mi país, para el sitio, donde yo nací. Mi madre y mi padre Para mis hermanas y mis hermanos Para mis amigos, para mí Para los que tanto amo yo We gaan zo afsluiten van het eerste uur. En dan gaan we naar het tweede uur. Dan komen we in het tweede uur komen we terug op Marlene Scherp Sjerp natuurlijk... over de, ja, de mooie bronzen beelden van de kunstenaressen... die voortijdig uh, gestopt wordt. En dan komen we natuurlijk ook met de optredens... van het Gasthuisplein. En voor de rest zien we wel wat er verder nog binnenkomt. De wegen zijn natuurlijk nog steeds afgesloten. U kan als toerist uh, Zandvoort niet in... Maar als bewoner gelukkig weer wel. Dus tot straks aan de andere kant van twee uur. Want Lucie is in de uitzending en die heeft de actuele verkeersinformatie bij de boulevard. Die staat bij de huisjes van Bloemendaal. Of althans, bij Zandvoort, maar richting Bloemendaal. Lucie, hoe is de situatie daar? Nou, ik kom net uh, vanuit uh, Bloemendaal. Daar bij de rotonde wordt alles tegengehouden. Wat niets op Zandvoort te zoeken hebt, moet terug. Uh, mensen gaan zelfs lopend naar Zandvoort toe. Eh, voor de rest, eh, ik sta nu hier dus bij de eh, zomerhuisjes van Bloemendaal, waar, vlakbij dat koperen gebouw, waar ook precht is, het restaurant. Uh -huh. En voor zover ik kan zien, staat alles tjokkie tjokkie vol. Dus mijn advies is, kom maar niet meer naar Zandvoort, want je komt er echt niet in of je moet op de fiets zijn of de brommer. Ja. Maar anders kom je er echt niet meer in. Alles staat uh, vast tot aan Bloemendaal en waarschijnlijk tot diep in Haarlem. Want mensen proberen het toch. Ja. Er wordt al uh, een beetje, uh, zoals je op dat filmpje wat ik gestuurd heb... een beetje kan horen, een beetje gemopperd. En ja. een beetje namelijk al gezeurd van uh, rij door en schiet op en weet ik het. Ik bedoel, echt een gezellige sfeer wordt het niet. Maar uh, ja, voor zover ik nu kan zien, is het helemaal weer een, uh, ...staat het helemaal vol. Jeetje. Ja. Ja, echt niet normaal. Mensen gaan lopen. Ik zie ze lopen met zo'n uh, met die bolderkarren met kinderen, met kleine hondjes. En, en, en waar laten ze hun auto dan? En geen idee waar ze die hebben. Of ze hebben hem ergens in Bloemendaal gezet of over Veen. En dat ze denken: nou, het is niet te ver meer. Huh? Maar het is echt niet te doen in deze hitte. Nee, nee maar die mensen die in die auto's zitten ook, die raken ook oververhit. Ja, ja dat duidelijk dus. Ja. Dan krijg je dat weer. Ja. Nee, maar goed, uh, dat, dat is, uh, zo. Ja, dat is wat, wat ik voor zover ik het kan overzien. De politie staat erbij, bij die rotonde. En uh, uh, ja, verkeersregelaars. En ja, ze doen hun best. En ik uh, denk erom dat het niet makkelijk is in deze hitte. Nee, nee, nee, nee. nee. Hey, bedankt voor de update... Uh... Ja, Misschien... graag gedaan. Ik was het onderweg. Dus ja. denk, en Jij bent wel weer binnengekomen. Vorige keer was je 8 uur s'avonds pas thuis, hè? Ja, ja, toen was ik met de auto. Het was geen goed plan. Ik heb me nu beter voorbereid. Hartstikke ja, goed. <laughs> hey, succes, Lucy. Bedankt voor je informatie. Er... Ja, het ziet er op het stand... strand super gezellig uit. Oké, okay. dat nee. ja, is belangrijk. Kabel op 104.5.